Tussen 2004 en 2006 zou hij van 23 levenpatiënten gegevens hebben vervast. Topdiplomaat Kofi Annan stopt als gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië. Annan zegt in een reactie op zijn opstappen dat zijn taak vrijwel onmogelijk was. Hij bekritiseerde de VN-veiligheidsraad, die verdeeld blijft over het conflict in Syrië. Annan bemiddelde de afgelopen maanden in het conflict in Syrië, maar vorderingen leek hij niet te maken. Het plan dat hij met de strijdende partijen overeenkwam om een eind te maken aan het geweld, werd geschonden door zowel het regeringsleger als de opstandelingen. Vooral in Aleppo en Damascus, de twee grootste steden van Syrië, is het geweld de afgelopen weken verhevigd. Er zijn positieve en negatieve reacties op het plan van de Zuid-Hollandse verpleeghuizen om familie van bewoners verplicht te laten meehelpen. Seniorenbond AMBO jaagt het initiatief toe en de verpleeghuizenkoepel Actis noemt het interessant. Maar de vakbond af Kabo Cabo FNV vindt het onnodig en onwenselijk. De zorgorganisatie Vierstroom begint in Bergambacht en Vlist een proef met familiehulp in verpleeghuizen voor demente bejaarden. Vitesse heeft zijn eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League verloren. In Moskou gingen de Arnhemmers met 2-0 onderuit tegen Ansi Manchatskala. Dat wordt gecoacht door Guus Hiddink. Volgende week is de return in Arnhem. Het weer, vanavond in het oosten nog een enkele bui. In de rest van het land droog. Morgenochtend vooral in de kustprovincies kans op regen. In de middag ook in het binnenland stevige buien met kans op onweer. Tussendoor af en toe zon, temperatuur 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg.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 Zes minuten over acht. Welkom bij deze aflevering van Alternative FM. En dit was niemand minder dan Rebecca Singer met Eyes Closed. Dat hoorde je dus helemaal aan het begin. En waarom doen we dat? We herhalen het interview wat ik had met haar. En dat was in februari van het afgelopen jaar. En dat was onder nog wintersomstandigheden, hoewel de winter bijna klaar was. Uh, we hadden toen nog net een dagje dat je nog een beetje volop kon genieten van de Amsterdamse grachten met ijs en dat soort dingen. in gaan. Uh, vorige week uh, vielen de muzen dood van het dak af. Zo uh, was het dan ook wel weer. En nu herhalen we dat interview gewoon nog eens een keer. Uh, het gesprek wat ik had met uh, Rebecca Sier dat uh, vond plaats in de Bali in Amsterdam. Dus op het Leidseplein. Voor de mensen die dat uh, niet helemaal weten. Uh, we begonnen dus met Ice closed. En dan hebben we er eigenlijk nog eentje. En dan gaan we natuurlijk echt met dat interview beginnen En dat is een Nederlandstalig uh, nummer Van Rebecca Sier, want dat doet ze ook En dat het nummer dat heet Afgebeten nagels Zit de radar stil Want je kraakt Van het draaien Draaien door Je dichte handen zijn Van mij En je afgebeten nagels ook erbij, en het spijt me. Van het gat, en het spijt me van de dagen, en het spijt me van de tranen. Die niemand van je wangen kuste. Laat je handen dicht, maar en dicht. Druk ik ze fijn Niets hoef je te doen nu Want niets valt er te doen nu Het spijt me van de kou Het spijt me van het krabben Het spijt me voor de eerste keren Die nooit eerste keren zullen zijn En het spijt me van de nachten. Gewoon van gedachten, het verhaal zonder eind, was zonde van de tijd. Vrijdagmorgen in de Bali in Amsterdam. En ik zit tegenover iemand die ik vorig jaar heb meegemaakt tijdens een, ja, een Amsterdam singer-songwriter-gilde. Want daar maken ze dus onderdeel van uit en ik heb het over Rebecca Sier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, het is bijna een jaar geleden dat, uh, dat we elkaar uh, troffen daar in uh, ja, uh, Amsterdam-West, geloof ik. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ja. Um, wat is het eigenlijk die, die, dat Amsterdam Singer Songwriter gilde? Um, dat is een uh, flinke groep met mensen. Een soort van netwerk van singers songwriters Vooral songwriters. En, uh, ze spelen graag ook hun eigen nummers. En die laten dan aan elkaar horen. Elke, elke dinsdagavond is er een open mic uh, in een cafeetje hier in Amsterdam. Ontzettend gezellige boel. En je hoort... Elkaars liedjes en leert daar heel erg veel van. En dat is voor mij het belangrijkste aspect van Singer-Songwriters Guild. Uh, dat je. Dat je leert van die mensen en zelf ook leert spelen voor zo'n podium. Ik vind het zelf het moeilijkste podium om te spelen. Nou, er zit dus al een uitdaging in. Nou, eerst even over jou. Want uh, uh, ja, waar kom je vandaan en, en uh, hoe ben je in de muziek in Vredesnaam verzeild geraakt? <lacht> nou, dat is niet zo heel lastig. <lacht> het, is, uh, het is een heel mooi iets muziek. Dus het is niet gek dat ik daarin verzeild geraakt ben. Ik uh, kom uit Amsterdam. Uh, ik ben op mijn achtste gitaar gaan spelen. Mijn ouders hebben dat gestimuleerd. En dat vond ik prachtig om te doen. Uh, maar het was klassiek gitaarles wat ik kreeg. En dat vond ik ook prachtig. Maar ik wilde er graag bij zingen. En dat uh, gebeurde vrij snel. Ik begon al die willet de capra varen erbij te zingen. Ik was nog jong. <laughs> um, uh, ja Op een gegeven moment covers spelen. En toen zeiden mensen... Die het stimuleerden mij om mijn eigen liedjes te gaan spelen. Ik vond dat vrij eng om te doen. Maar... Uh, nou, dat ging eigenlijk ook al vrij goed, aardig. En uh, zo ben ik het door blijven gaan doen tot nu. Ik zit me dan af te vragen, wat werd er zo al opgezet in huizen Sier? Uh, uh, ja, niet de muziek waar ik nu naar luister. <laughs> ja, wat werd er opgezet? Mijn moeder die is Spaanse, Dus we luisterden wel naar Spaans-talig, onder andere. Uh, Mercedes Sosa, uh, uh, Serrat werd ook opgezet Mijn vader die uh, hield van dingen als uh, Dire Straits uh, Dion, uh, Gus Meewes dat, uh, dat soort dingen stonden op in de auto In de reizen naar Spanje <laughs> En nou kom jij met je eigen liedjes uh, Hoe wordt daar nou op gereageerd? Thuis onder andere Ja heel positief die, ja, Ze vinden het prachtig dat ik uh, Dat ik met zoveel passie Voor iets ga en dat dat muziek is Dat is, dat is prima en, uh, ja, goed. Heel goed. Ja, want uh, je hebt, uh, om even gauw uh, dat even te doen, je bent dan op een gegeven moment begonnen met eigen liedjes schrijven. Uh, heb je ook bijvoorbeeld uh, op school dat soort dingen gedaan? Dus, dus, dus uh, optredens gedaan op school? Ja, onder andere op de middelbare school heb ik meegedaan aan talentenjachten. Uh, ja, dat waren dan de eerste paar keren dat ik eigen geschreven liedjes op een podium vertolkte en dat... Uh, het was spannend en dat ging ook goed en dat stimuleerde mij dan weer om door te gaan. Omdat het ja, door alle goede reacties en uh, dat, dat was wel belangrijk in die tijd voor mij. Heb je, die, heb je die reacties die je toen had, heb je die nu nog steeds? Uh, zijn de reacties die je nu nog uh, zijn die reacties nog steeds goed als je met iets komt? Of tenminste, in ieder geval dat mensen met een stuk opbouwende kritiek komen? Mm -hmm. Nou, toen ik uh, op de middelbare school liedjes begon te spelen, het begon wel met wat covers van Anouk... En dan vond ook iedereen dat ik net de stem van een Anouk had. Ja. Terwijl, ik zie dat niet, ik heb dat nooit gezien. En nu hoor ik ook dat, dat ook nooit meer, dus het zal wel gewoon aan die koffers liggen. Maar um, ja, um, kritiek is belangrijk en opbouwende kritiek inderdaad. Je moet bij de juiste mensen zijn daarvoor en je moet ze maar tegenkomen. En heel veel mensen die, uh, die hebben de neiging om te zeggen dat het geweldig is zonder enig extra commentaar. Terwijl ze dat natuurlijk wel hebben in hun hoofd. En eh, ik vind het juist heel fijn als mensen ook zeggen wat ze misschien minder goed vonden, zodat ik daaraan kan werken. Ja, dan heb je het allemaal zo lekker mooi voorbereid. En, en dan, wat gebeurt er? <laughs> dan, gaat het, dan, heb ik, dan laat ik het vingertje van de muis laat ik eventjes zomaar spontaan vallen. Ik heb alles gewoon... Tot in de puntjes toe voorbereid. En dan ineens, ja, dan schiet hij te ver door. Dan moet ik eigenlijk uh, eventjes uh, deel 2 van het interview <laughs> hebben. En dat is, oh, uh, wat, wat een rampzalige vertoning is dit toch ook weer. He, wat wat, wat na nou. Uh, nou, ik doe het gewoon nog een keer. Betekent ik zet hem er gewoon nog een keer hop in. En dan moet dit als het goed is, moet ik dan nu deeltje 2 krijgen van Rebecca Sier. Nou had je het net over de opbouwende kritiek die mensen geven, je zegt ook het zijn mensen en mensen, er zijn ook mensen die zeggen ja het is hartstikke goed hoor, hartstikke goed, maar daar word je niet wijzer van, je hebt liever iemand waar je naar mijn idee ook mee kan sparren en kan zeggen van wat is er dan misschien nou net nog niet goed aan, zijn er bepaalde mensen nu in je omgeving die je daar ja, op wijzen eigenlijk? Ja, absoluut. Ik, heb, uh, ik neem op bij een, uh, een, een producer uit Thijs de Melker. Uh, die, uh, die, die weet natuurlijk een hele hoop van muziek af. En ik vraag hem al continu. Wat vind je hiervan? En vind je dat ik ergens aan moet werken? En dat, dat zegt hij dan ook. Uh, het zijn vooral muzikanten. Muzikanten die ik zelf waardeer. Ik ben zelf nogal eigenwijs. Dus ik neem niet zomaar iemands mening aan. En ik luister vooral naar wat ik zelf wil. Uh, maar als er een uh, muzikus is of een muziek... Uh, liefhebber, die een, uh, die een, wat ik vind, altijd goede mening heeft over muziek, dan luister ik daar wel beter naar. Uh. Uh, nou, kan ik me wel iets voor voorstellen: eigenwijsheid. Is naar nou mijn idee is dat best wel een hele positieve eigenschap. Want dan weet je in ieder geval wat je wil. Dat is, dat is sowieso al heel, uh, ja, <laughs> dat is heel belangrijk. Nou, het valt tegen, zeg je. Uh, Oké, okay, goed. Maar ik ga nog eventjes uh, verder. Uh, Thijs de, de Melker, dat is uh, degene met wie jij dus uh, zeg maar uh, je liedjes uh, eigenlijk als het ware opneemt. Uh, wat voor man is dat? Wat voor man is dat? <laughs> het is een heel aardige man. <laughs> hij heeft me heel erg geholpen, ontzettend. Uh, vanaf, mijn, ik denk dat ik 15 jaar was, werk ik met hem samen. Uh, hij hoorde mijn muziek eens uh, en heeft me toen uitgenodigd om te komen spelen in zijn studio. Uh, geheel vrijblijvend. Hij zei, kom gewoon een keertje langs, speel een van je liedjes, we nemen het op en dan heb je een mooie opname. En dan zien we hem wel verder. Gedaan en hij was... Uh, Wederom enthousiast en ik ook. Ik vond het natuurlijk prachtig om opeens in een echte studio te zitten en mijn liedjes en mijn stem terug te horen. Um, en zo zijn we eigenlijk precies doorgegaan. We zijn alle liedjes die ik geschreven heb, die ben ik daar wel een keertje komen inzingen. En de, de, de opnames die nu online komen, die zijn nog altijd in diezelfde studio gemaakt. Ik ga daar misschien eens in de maand een, een dagje naartoe. En dan gaan we gewoon aan de slag en uh, muziek maken. Moet hij ook iets van jou weten? Uh, is het ook belangrijk dat hij ook echt uh, weet wie jij bent en wat jij wil? Uh, dat, zodat hij daarop in kan spelen als producer of als iemand die in, ook in ieder geval moet zorgen dat die liedjes heel erg lekker op, uh, ja, op de schijf uh, terecht komen? Ja, dat denk ik wel. Uh, dat, ik denk dat het altijd wel belangrijk is uh, voor de samenwerking tussen een producer en een muzikus. Dat, dat ze van elkaar op de hoogte zijn waar de muziek naartoe moet en wat voor soort geluid dat moet Vormen. Gelukkig zijn we... Ja, daar, daar valt over te praten natuurlijk. Uh, ik kan mijn mening geven over wat ik mooi muziek vind. En hij kan de zijne geven. En um, prettig genoeg blijkt dat altijd te werken tot nu toe. En uh, we, we zijn het met elkaar eens op dat gebied. Uh, dus, dus ja... Um, hij neemt op de, op de manier zoals ik dat wil en zoals hij dat wil. En uh, uh, we kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Gaat prima. Nou is het ook zo, als je daar bent, hè? ik neem aan, je doet ook een muzikale opleiding hierin. Leer daar ook nog iets van en leer daar ook iets van wat je meeneemt. Bijvoorbeeld naar een studio van, ja luister eens, ik heb dit en dit op school, is dit me bijgebracht. Heb je het daar onder andere ook met hem over? Over mijn muzikale opleiding? Ja, over nou, wat je op je muzikale opleiding opsteekt, als het ware. Ja, ik doe geen muzikale opleiding. Uh, Niet? Hoe nee, doe je dat dan? Uh, do it yourself, hè? Nou, nou, dat is ook een manier natuurlijk. Door, door gewoon. Dus je bent een autodidact. Dat, dat is helemaal, ja, dat vind ik ook wel iets, iets hebben. Ja, wat betreft liedjes schrijven wel. Ik, ja, wat ik vertelde net, ik heb dus wel gitaarles gehad een aantal jaren. Ik was klassiek, klassiek gitaarles. Dus heel anders wat ik, dan wat ik nu doe. Uh, al heb ik daar veel aan gehad, dat zeker. Maar op dit moment volg ik geen muzikale opleiding. Ik schrijf de liedjes door het mezelf te leren. Yeah. Oh, dat is, ja, ik heb dat nog nooit geweten. Maar goed, het is, uh, het is weer iets, uh, iets heel uh, leuks om, uh, om even te weten. Uh, we praten zo even uh... verder. Zo, wat mij opvalt uh, tot de is uh, dat je, als ik je bandcamp uh, bekijk en ook beluister, dan zie ik ook Nederlandstalig werk en Engelstalig werk door elkaar. Uh, ja, wat, is, is, er, is er iets wat, uh, wat, jou, uh, wat jou aantrekt in beide uh, kanten? Jazeker. Uh, dat is ook de reden dat ik het allebei doe natuurlijk. Ja. Uh, ik begon met Engelstalig omdat dat de meest veilige keuze is voor een Nederlander. Uh, gek genoeg <laughs> iedereen zingt in het Engels lijkt het um, en, en het, het klinkt gelikt en makkelijker en dat is het ook eigenlijk Engelse tekst te schrijven is misschien niet zo makkelijk in ieder geval niet uh, om een kwalitatief goede tekst te schrijven uh, vergeleken met als wanneer je in Nederlands schrijft maar het klinkt veel sneller goed in mijn oren Um, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik spreek tussen mijn liedjes door in het Nederlands tegen het publiek. Wat een onzin dat ik dan in het Engels zing. Dat is, dat is iets, uh, iets geks. Dus toen dacht ik, nou kom, uh, in het Nederlands zingen. Al luister ik weinig naar Nederlandstalige muziek, zal ik eerlijk, uh, eerlijk bekennen. Um, maar goed, ik ben het gaan doen en het beviel ook redelijk. Uh, het lukt me goed om die teksten te schrijven, vind ik zelf. en Het gaat me in ieder geval makkelijker af dan het Engels. Uh, en daarnaast kan ik vrij veel gevoel leggen in Nederlandse te teksten wanneer ik ze zie. In het Engels is dat toch, vergt dat toch wel meer concentratie. Uh, maar ik vind dat mijn Nederlandstalige liedjes minder uh, spannend zijn... En ik ben toch meer een, iemand die luistert naar het geluid dan naar de teksten. Uh, wat ik soms jammer vind, maar ik kan daar niks aan doen. <laughs> um, en, en ik merk dat, dat muziek interessanter is wanneer ik in het Engels zing. Uh, moet een liedje ook spannend zijn? Uh, spannend is misschien niet het alomtegenwoordige woord dat ik hierbij gebruiken moet. Uh, Spannend, ja. Het moet, het moet wel iets uh, in me losmaken in ieder geval. En dat ik... Uh, ik, ik luister graag naar muziek die, uh, waar wat mysterie in zit. ja. Uh, zoals? Uh, Radiohead, Grizzly Bear, Nick Drake. Uh, dat soort in die richting. Dus folk en experimenten. En ook graag klassiek van alles. Wat wordt er over Radiohead gezegd? Hè? Dat zijn halve... Po nou... Klinkt hier en daar zelfs poëtisch. Klinkt het poëtisch? Nou, het is uh, wat, wat, wat, uh, wat ik gezien heb op televisie. Uh, de zwage en uh, nog een paar schrijvers... die vinden dat uh, Radiohead een duidelijke poëtische inslag hebben in hun tekst. Oh, zo zou je het kunnen noemen. Ja, absoluut. Uh, uh, ja, wat, ik, wat ik weet is dat Tom York die schrijft vaak... Uh, um, flarden van ideeën, zinnen in een boekje en die gooit hij dan later bij elkaar en dat wordt dan een tekst. Ja, en als je poëzie uh, van die fladder van teksten noemt, dan uh, is het inderdaad poëtisch, ja. Is, is dat ook, want dan komen we eigenlijk op het volgende, want uh, ja, je hebt natuurlijk niet stilgezeten als het gaat om liedjes schrijven en dat soort dingen. Is er is een, bijvoorbeeld een podium als waar je aan meegedaan hebt, mooie noten nou, zo'n mooi podium, waarin je dan je liedjes ook op die manier kan laten horen? Ja, absoluut. Mooie Noot is uh, dus een, een competitie in Amsterdam. Uh, ik heb op hele mooie podium mogen staan vanwege Mooie Noot. Dus ik heb in een grote zaal Paradiesen mogen zingen... en op het Vondelpark, op het Luchttheater. Dat was fantastisch. Um, ja, maar ik, ik vind het wel jammer dat dat allemaal via een wedstrijd moet. Um, kijk, zonder die wedstrijd was ik nooit daar gekomen. Dat is absoluut waar. Maar ik vind muziek geen competitie. Um, en... Dat trekt me er niet zo aan. Dus ik weet niet of ik het nog een keer zou hebben gedaan.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 hoeven niemand te vertrouwen. Bij jou ben ik de jouwe. En bij mij ben ik van mij. Dus we doen maar als zo. Ja we doen maar als zo. doen maar als zo. de vraag willen herhalen dan vertellen we elkaar mooie verhalen te mooi om gelogen te zijn je zei we doen maar alsof. wat we gisteren vergeten achterblijft versleten het liefst wil ik niets weten dus, dus we we doen maar alsop we doen toch maar alsop we doen toch maar also. Aan Je hangt van mooie zinnen aan elkaar. Je hangt van aan Je hangt van denn i know dat verleidt me wel oh dat verleidt me wel je verleidt me wel wij doen toch maar ons zo je doet toch maar Al zo. Nu zitten we hier in uh, Café de Bali. Uh, je zei net uh, bijvoorbeeld al, uh, ja, ik heb een optreden gedaan in uh, Paradiso. Uh, dat, daar gaan we het zo even over hebben. Maar hier in de Bali, dat is natuurlijk ook een bijzondere plek. Daar heb je ook gespeeld? Ja, er is, zijn hier uh, zaaltjes. Er worden hier wel eens verga uh, vergaderingen, naar. die zijn er vast ook. Maar wat ik bedoel is uh, festivaletjes en zo. En, uh, er is een salon waar ik gespeeld heb. En er is, uh, er worden, Tijdens het festival in die stad was heel leuk. Ja. En nu is het zo, je zei het al, je hebt voor het mooie noot heb je ook in Paradiso gestaan of gezeten. Hoe is dat dan? Want ja, je, komt, je bent dan misschien daarvoor ooit nog wel eens in de zaal zelf geweest. Maar dan zou je wel eens bij jezelf hebben kunnen denken van... Goh, kan ik er nog maar eens een keer zelf spelen? Ja, dat, uh, ik kom dus uit Amsterdam en dan kom je er als je jong bent... ...in die grote poptempel waar iedereen het over heeft... ...en die zo geweldig hoort te zijn. En, uh, dat vond ik ook. Dus uh, so dan is het inderdaad wel uh, een, een droom van... oh ...als ik daar over een paar jaar zou mogen staan, wauw... ...en dan sta je daar opeens. Bizar, bizar. Maar uh, ja, ja heel leuk. Uh, wat, wat, wat maak je mee als je dan op dat podium zit? Want dan uh, ja, dat moet dan als muzikant moet dat dan wel iets uh, in je losmaken. Ik zat daar en ik zei tegen de mensen... Wauw, dit is het dan. Um, zenuwen gieren door mijn lijf natuurlijk. Maar het was ook, ik, ik had me goed voorbereid en ik, ik had er wel vertrouwen in. En dat is een heel fijn gevoel. En dan, het, het was een heerlijk optreden. De mensen waren, waren muisstil en ik kon verdrinken in de muziek zoals ik dat graag doe. En, uh, ja, dat was een hele, hele goede ervaring. Ja, wat, wat, wat zie je dan als je, op dat, uh, als je daar zit uh, met je gitaar en, en je kijkt die zaal in? Een zwart gat. <laughs> en um, je kent het balkon van Paradiso daar onder hangen van die peertjeslampen. Uh, die zag ik verder niks. Alleen maar... Alleen maar de donkerte. Terwijl je weet, ik zit in paradijs, maar je ziet het eigenlijk niet. Heel gek, hè? Het is toch zoiets van, uh, dan valt het in, toch aan de ene kant dan weer weg. Uh, en, en dan speel je dus. Wat valt? Nou, een beetje de spanning. Dat je dan toch, en dan, dat je dan toch gewoon lekker zit te spelen. Ja. ja. Ja, af en toe besef je van, oh ja, oh ja. <laughs> ik zit wel in paradijs te spelen. Wel, je best doen. Maar dat doe je net natuurlijk, want dan zit je in de muziek en uh, ja, dan valt de spanning wel weg. Over in de muziek zitten. Want... Uh, bij jou, uh, ik ben echt gecharmeerd van één liedje van je in ieder geval. Op dit moment. Ik moet, uh, ik moet op mijn schande wel even bekennen dat ik nog meer even goed naar je moet luisteren. Maar uh, White, dat nummer wat je opgenomen hebt in, uh, in de studio van Thijs. Uh, ja, van A tot Z. Zo zuiver, spatzuiver zoals het zou moeten klinken, denk ik. Je hoort als het ware je ademhaling. Je hoort uh, zeg maar het beroeren van de snaren. Is, de, is dat ook zoals muziek... Moet zijn? Ja, ik heb, ik heb deze week toevallig voor me op een rij gezet. Waar, wat is nou de muziek waar ik nu naar luister en waarom? En op dit moment luister ik heel veel naar geluid vooral. Dus geluid die niet vanzelfsprekend muziek is. Daar maak je dan zelf muziek van door naar te luisteren. Klinkt misschien een beetje vaag. Ja. Um, kijk, waar ik van hou is als je, als je hoort wanneer een, st een snaar dempt wordt met een vinger. Of wanneer je... wanneer je inderdaad ademhalen hoort. Of je hoort een piano die zo versterkt is dat je, dat je het indrukken van die toetsen hoort. Uh, ik luister heel veel naar Niels Fraam de laatste tijd. En, en naar samenwerkingen die hij heeft gedaan met andere muzikanten. Niels Fraam is een pianist vooral. Uh, en daarin hoor je dat. En dat, dat raakt me zo. Dat vind ik zo prachtig. Ik kan daar helemaal in, in weg uh, vallen. <laughs> en... Ik waardeer het dan ook heel erg als dat zelf, als ik dat zelf kan, ja. Over your eye. until So then... This Want wat mij dan ook opviel. Hè, je had het net over het geluid dat je het als het ware hoort als het instrument aangeraakt wordt. Hè, piano, uh, toets indrukken. Op het moment dat je, je het indrukken, dat hoor je dan zelfs nog. Uh, was dat ook een beetje de opzet uh, toen jullie uh, wide opnamen. Uh, om het zo te laten klinken zoals uh, jij dat net uh, beschreven hebt. Want ja, het heeft bij mij hè, sowieso iets, iets losgemaakt. Ja, dat is fijn om te horen. <laughs> nou, dat is vooral te danken aan de producer waar ik mee samenwerk. Dus waar we het al eventjes over hadden uh, Thijs, die houdt er volgens mij ook heel erg van. Uh, het is, ik zit daar in mijn eentje in de studio, met alleen gitaar in mijn handen. En dan is het het mooiste om, te, om het zo op te nemen, vind ik... Uh, dat wanneer je er ernaar terugluistert, het lijkt alsof diegene naast je zit. En dat bereik je door het geluid van ademhalen... en het uh, horen van het kraken van het krukje. Um, en uh, ja, ik geloof dat Thijs het daar volledig met mij over eens is. Dus... Is het een beetje te klinisch geworden dan, uh, tegenwoordig, de muziek? En dat dit nou juist weer iets, iets is om het een beetje wat authentieker te laten, laten klinken? Mm, nou, smaken verschillen natuurlijk. Ik zou niet zeggen dat het te klinisch is geworden. Uh, ik kan ook genieten van muziek waar het niet in voorkomt. Maar ik merk nu dat ik veel luister naar muziek waar dat wel in voorkomt. Dat die uh, extra geluiden, dus geluid in plaats van muziek... Uh, ja, ik weet niet of dat, hoe dat vroeger was en of dat nu minder is, geen idee. Maar ik weet alleen dat ik het zelf heel mooi vind. En nu is het januari 2012. We zitten nu in de balie. Je bent een aardig hend op streek. Wat zou je, hoe zie je jezelf als je een jaar, misschien twee jaar verder bent? Heb je nog dromen, ambities? Ik ben op dit moment vooral liedjes aan het schrijven. En ik zou het heel erg leuk vinden om dat precies zo op te nemen zoals ik het wil. En, en, en een verzameling te maken en daar een strik omheen te binden. En daar iets, heel trots, iets van te maken waar ik heel trots op kan zijn en dat aan mensen te laten horen. Ik heb niet zozeer de ambitie om heel veel geld te verdienen met te zingen. Ik wil vooral heel graag maken wat ik wil maken. En ten eerste is het een zoektocht naar wat wil ik nou eigenlijk maken. Ten tweede, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen... Dat zijn al twee groot genoeg uitdagingen voor mij om mee aan het slag te gaan de komende twee jaar. En dan zie ik wel waar ik terecht kom. Hoe meer mensen het mooi vinden, hoe beter. Als ik jou zo hoor, is het meer een, zeg maar, een reis die je aan het maken bent. Ja, absoluut, het is dus, inderdaad. Maar zo zie ik het leven ook eigenlijk. Het is gewoon de hele tijd uitzoeken. Wat, wat wil ik nou eigenlijk en waarom? En, um... Uh, waarom heb ik daar mensen om mij heen voor nodig? Uh, um, of ben ik, dat meer, ben ik meer een individu wat dat betreft? Het is, het is de hele tijd uitzoeken, op reis gaan uh, en op pad gaan. en Zien wel waar ik terecht kom ook zo dat je bijvoorbeeld ook misschien nog eens een heel stiekem nadenkt van, als ik een liedje al in de basis met een gitaar opneem hoe zou dat klinken als ik er een basgitaar bij doe en een drum? Sterker nog, ik hoor die basgitaar in mijn hoofd en die drum ja, dat is, dat is bijna niet meer uh, uh, dromen, maar dat is, dat is gewoon zo van, ja, ja, dat zou passen. Kom, ik ga een uh, violist vragen of hij even mee wil spelen en dan kijken of het inderdaad zo klinkt zoals in mijn hoofd uh, ja is dat ook een idee wat je dus nu in je hoofd hebt zitten, dat je dat misschien met Thijs de Melker weer aan het uiten, aan het werken bent? Ja, ja nou, op dit moment niet, maar het zou zomaar kunnen dat dat over een week wel gebeurt. <laughs> ja, als we, als we een idee hebben en misschien een muzikant of, of een computer die dat voor ons uh, uh, produceren kan, prachtig. Uh, het is inderdaad een reis, dat vond ik een hele goede metafoor. En we zien wel, er is, er, we moeten niks. Dat is echt een geweldige positie. We moeten helemaal niks en we kunnen alles. Tenminste, dat hopen we dan. En uh, ja, we zien wel waar we terechtkomen. Ik laat het erbij. Uh, in ieder geval, als mensen je willen vinden, dan kunnen ze dat doen op www.rebeccacier.com. Zeker, dat is hem. En daar staan een aantal liedjes op. Uh, dan kom je op mijn Facebook terecht met foto's en zo. En dan weet je een beetje wie ik ben. Heel leuk als je komt luisteren. Dankjewel. Graag gedaan. Dank heb ik het ooit gevraagd aan Rebecca Seer van ja kom je dan niet ergens uit Volendam vandaan? Ja, dat was wel het antwoord. Uh, mijn voorvaderen natuurlijk wel. One of a kind was dit en als we het dan toch over Volendam hebben, dan komen we uit bij Alaska en dit is het openingsnummer van Actors and Liars, Hier is Van Rai. denk ik nog drie minuten te gaan op het uh, fijne klokje tot aan het nieuws van negen uur dit was het uh, openingsnummer dus van Alaska met Fanta uh, Rai van het uh, laatste verschenen album Actors and Liars nou, tot aan het nieuws hebben we deze nog uh, voor je klaarstaan en dat is een hele leuke, want uh, die is op het nieuwe album van Fabiana Dammers niet terug te horen It is night Starfall And dreams pass by Kom Stop falling